Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Uit een weiland ten oosten van Groningen zijn 100 schapen gestolen. Een groot deel daarvan is drachtig. De schapenhouder denkt dat het een ervaren groep dieven was... omdat er binnenkort lammetjes komen en de kudde dus flink uitbreidt. Behalve de schapen zijn ook hekken en schrikdraadapparatuur meegenomen. Volgens landbouworganisatie LTO zijn er de laatste tijd... meer van dit soort diefstallen geweest. Groningse schapenhouders en LTO hebben duizenden euro's... beloning uitgeloofd voor de gouden tip... De president van Zimbabwe heeft het geweld van afgelopen week in zijn land veroordeeld. President Nangagwa brak vanwege de onrust een buitenlandse reis af en keerde vannacht terug. In Zimbabwe zijn hevige protesten tegen het verdubbelen van de benzineprijzen. Het leger en de politie treedt hard op tegen de demonstranten. De president veroordeelt zowel de gewelddadige demonstraties als het optreden van de autoriteiten. Aan de andere kant is er ook kritiek op de president zelf. Hij zou zelf de aanstichter zijn van de rellen... door de verdubbeling van de benzineprijzen aan te kondigen... en vervolgens op het vliegtuig te stappen. De ochtendspits was vandaag opvallend minder druk, zegt de ANWB. Normaal staat er in deze periode op dinsdag om kwart voor negen zo'n 350 kilometer file. Vanochtend was dat 120 kilometer. De ANWB denkt dat veel mensen hebben gekeken naar de weersomstandigheden en thuis zijn gaan werken. Op steeds meer plaatsen sneeuwt het. Of de rustige ochtendspits betekent dat de avondspits ook rustig zal verlopen is niet te zeggen. Nederland stuurt een transitiemedewerker naar Curaçao die het bestuur en de overheidsfinanciën moet bijsturen. Premiers Rutte en Ruggenaat hebben dat vastgelegd in een Convenant. Curaçao heeft al jaren problemen om de financiën en de economie op orde te krijgen. Het weer vanuit het zuidwesten sneeuw... pas in de namiddag valt er ook sneeuw in het uiterste oosten. Op de meeste plaatsen valt 2 tot 4 centimeter. De temperatuur ligt rond het vriespunt... en er waait een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. Morgen bewolkt een winterse bui in iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een gebied met sneeuw trekt de komende uren over het land... en dat kan de komende uren zorgen voor plaatselijke gladheid...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 Die was van Louis Davis met Weekje, nog wel oudje in opname in 1928. Het komen nu weer een hoop mooie Nederlandstalige muziek. Waaronder de volgende artiest die won in 1965.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 Is een pruimpje koud zou dus je erop op sferen? Daar zit een oude simpel zee met pin.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 De Youngsters, zoals de band eerst heette, werd opgericht door José en Jan Schouten, Ria Lubberink en Dick van Niehoff. En dat ze het cabaret der onbekenden wonnen in 1957 was dat, werd de eerste single opgenomen. Een cover van Bye Bye Love, geproduceerd door Jack Bulterman. En u hoort ze nu, de voorraaien Ik zie je elke morgen, ik zie je elke middag, ik zie je elke avond. Ik zie je elke morgen, ik zie je elke middag, ik zie je elke avond weer. Wauw!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 Weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu de keer? Wij well, zie well. elke morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu de keer? Ik wil de hele morgen, quil de hele middag, weer staan bij je zeen. Dan waren alle dagen vol vullen en zonneen.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 Sounds amazing oh, yes. ik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 25 jaar, komen wij met onze kinderen voor een feest bij elkaar als het gaat een paar over 25 jaar. Bij elkaar als het gehouden taal. over 25 jaar.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 Een gaatje voor de orgam en mijn stemmeling. Kent het, het eraf, middelbare dame, of komen u in moeilijkheid in de thuis? Hoe bestaat het waterverf verf bijt u denk? Bent ook een Is maar de pol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 It's not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 Gym. Speel nog eens even een ouderwetsch lied, iets uit mijn leven, speel eens dat lied dat ik als meisje Stik de zee aan het venster glas. Sweet 16 met Peter. En daarvoor hoort u Annie de Reuver met Harmonica Jim. En we gaan door met weer een, een bandje uit Amsterdam: een Hilly Billy trio. Opgericht in 1947 door Simon Sint. Ik heb het over de Chico's. De eerste eert van de Chico's, een vogel bestaande uit Simon Sint. En Beb en Nico Veltenberg, was Cool Helder Water. Een vertaling van de Amerikaanse Cool Creek War. En de Nederlandse tekst werd geschreven door Simon Sint. De opvolger was s avonds als het kampvuur brandt... met de tekst van André Meurs... die ook de meeste teksten voor de cocktail -tio schreef. Andere bekende liedjes uit die tijd waren Goudkoorts... Cigarettes and Whiskey en and Wild Wild Woman...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 Veel oude liedjes werden met een nieuw arrangement opgenomen. De groep heeft toch tot uh, in de tweede helft van de jaren zeventig bestaan. Daarna viel definitief het doek voor het trio. En hoort ze nu de Tsiko's met Toeter van Papier? Een jongling vastberaden, kocht voor een serenade. Aan zijn aanstaande gade, een toeter van papier. Hij kon zoals zoveel, geen instrument bespelen. Maar dat kon haar niet schelen, die toeter van papier.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 Dit hem bij de mist zeven veel plezier Toen riep zij naar beneden Zo'n prachtig speelt geen tweede Kom boven en neem mede Die toeter van papier ja Ik had meteen mijn volle sympathie. Ik was helemaal door doordoller. Ze zijn nu mijn manel. Ik dacht wel, die Nel, die is het wel. Wij dronken later samen een borel. Ik was helemaal door doordoller. De eerste tijd moest ik steeds maar aan haar denken.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 Meisje, meisje zich dan kussen, laat wachten hey, zijn, zie ik hem en heren. geren. En de nieuwe, nieuwe vraagje, stemt het paardje o oh, zo blij. Want biedt de antwoord dan een kus, ze zijn er keren bij. Doe je ruimte met mijn moesja, het sliepste niet, daar is, zie de hem me geren. Jij yes, ze je voelt hem, je vrienden, die daar is, ik zie je toch zo geren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 1963. De tekst gaat over voorbije liefde en de hieropvolgende eenzaamheid... die versterkt wordt door de vallende regen. Het nummer is een cover van het liedje Rhythm of the Rain... van de Amerikaanse groep The Cascades. en Gecomponeerd door Jean-Claude Gumou. Gerrit de Braber vertaalde het lied in het Nederlands onder het pseudoniem Lodewijk Post. En De zanger wordt begeleid door zijn vaste begeleidingsband The Lords... en een koor en een orkest onder leiding van Jack Bulterman...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 van haar. De regen valt bij stromen, het is een trieste dag, want je liet me staan alleen. Ik ken u de betekenis van tegenslag, omdat je me van hart verdween.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 Редактор Ik had gehoord dat jij op mij zou wachten. Maar jij kreeg plotseling andere gedachten. Ik heb mij vergeten, in jou. Gaan en ook weer komen Jij bent er niet meer bij Mijn Zo Zoals het was Zo zal het nooit meer zijn Ik sta op wacht